Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Syrië of Irak? Jermaine W. werd ooit in verband gebracht met de Hofstadgroep. Dat was de groep jonge Nederlandse moslims rond Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. Hij werd vervolgd, maar niet veroordeeld. Geen stel zei vanmiddag dat Jermaine's broer een bericht over de dood van Jermaine op Facebook had geplaatst. En de advocaat van de familie zegt dat hij geen reden heeft om aan het bericht te twijfelen. Een Jumbo-filiaal in de stad Groningen is afgelopen zondag beschadigd door een ontploffing. Zondagnacht hoorden buurtbewoners een harde knal in de buurt van de supermarkt aan het Overwinningsplein. De politie heeft toen niks kunnen vinden. Winkelpersoneel ontdekte maandag dat er schade was aan een kozijn en raam. Begin mei werd er een explosief gevonden bij een ander filiaal van de supermarkt in Groningen, maar dat is niet afgegaan. De politie vermoedt dat er een verband bestaat tussen beide incidenten en werkt met twintig rechercheurs aan de zaak. Staatssecretaris Van Rijn zegt dat het achteraf gezien geen goed besluit was om het nieuwe PGB-systeem al op 1 januari in te voeren. Maar volgens de staatssecretaris waren er geen goede alternatieven. Van Rijn betreurt het wel dat de invoering niet goed verlopen is. Hij zegt dat hij het systeem stap voor stap wil verbeteren. Hij is er nog steeds van overtuigd dat het nieuwe systeem van persoonsgebonden budget de beste oplossing is. Zuivelproducent Friesland Campina schrapt enkele honderden arbeidsplaatsen. De banen verdwijnen in Leeuwarden en Bijlen. In meer dan 100 gevallen gaat het om gedwongen ontslagen. De maatregelen zijn volgens Campina nodig om de kosten te verlagen. Bij Campina werken wereldwijd 22.000 mensen. Het weer, de zon schijnt volop, het is 19 tot 23 graden. Op de stranden is het een graad of 15. Morgen vrij zonnig, maar in het westen ook enkele wolken. Het wordt zeer warm met 27 tot 32 graden. In de avond trekken buien met onweer, hagel en windstoot over het land. Dit was het NOS Show. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Naarden en Knopendiemen 6 kilometer file. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Knopend Rijn en Afrit Everdingen 10. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Voor Afrit Berkenrode reis 4. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Voor Sliedrecht 4 kilometer. De A20 bij Rotterdam richting Gouda voor plein 5 kilometer na een ongeluk. De weg is dus wel weer vrij. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer. Tot zover de verkeer. In Cirkus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven,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 Weer bedankt voor twee heerlijke uren muziek. Maar het is nu weer tijd voor Muziek Boulevard Live. Wat kunt u de volgende twee uur van mij verwachten? Om kwart over vier, het gedicht van de week. Om half vijf, de column van Mandy Schorel. En om kwart voor vijf en kwart voor zes... een nieuwe rubriek onder het motto De Wondere Wereld. Met hele diverse en leuke wetenswaardigheden. Maar zoals altijd start ik met de Beatles uit 1964... Maar niet geschreven door de Beatles, maar in 1957 door Carl Perkins. Everybody's trying to be my baby. Gevolgd door Rauwe Hezen. De neus omhoog. Volg je passie, wees niet bang en er zullen zich deuren openen... waarvan je zich niet wist dat ze er zouden zijn. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel plezier. Dressed it up and they called it me. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby, be my baby now. <laughs> Woke up, up last, last night, night, half past, past four. Fifty women knocking on my door. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby, be my baby. Be my baby now. Last night I didn't stay late For the home I had a 19 days Everybody's trying to be my baby Everybody's trying to be my baby Everybody's trying to be my Did stay late for a home had a 19 date. Everybody's trying to be my baby Everybody's trying to be my baby Everybody's trying to be my baby now Well, they took some honey from a tree Dressed it up and they called it hey Everybody's trying to be my baby Everybody's trying to be my baby Everybody's trying to be my baby Klagen. Was altijd gezond, ver altijd samen. De kaarten verstuurd, lang zou je ze leven. Toen is het gebeurd, we gaan allemaal oh oh. De neuzenmoer voor de parade, laatste eer bedoeld. Doezende mensen, of heel je woord. Zo meer je, hij heen nog geweer Het leven ging verder. Zijn niemand gemeen. Vanaf het begin zien elkaar geschult, want wij Met de neus en moed, alle moed. Met de neus en moed, alle moed. Door de gemeente Zandvoort en de stichting Spoedposten Zuid-Kennemerland... is het mogelijk gemaakt om medische hulp te bieden gedurende de zomer. EHBO-strandposten Rotonde is geopend van medio mei tot medio september. Van 11 tot 7 uur s'avonds en bij strandweer van 10 tot 8 uur s'avonds. Dat geldt niet voor de huisartsenpost, die is in het weekend meestal bezet. Op de EHBO-strandposten zijn goed opgeleide mensen aanwezig... die eerst hulp kunnen verlenen. De post is centraal gelegen. U vindt hem bij de strandafgang op het Badhuisplein, achter het casino, tussen strandtent 9 en 10. En de telefoonnummer is 023-571-4445. Ik herhaal, 571-4445. But love's a game, a game you just can't win. If Het gedicht dat ik vandaag uitgekozen heb heet Zomerdag. Warme, verhitte lijven, kleverig bedekt met zand, wendelen zich om en om, bakkend op het strand. Gedachten losgelaten, genieten van de dag, zinderend heet het zonnetje, afkoelend in de golfslag. De kinderen loonbedrijverig, spelend met het zand, rennend in de golven, met elkaar, hand in hand. Verhit, op laaiende ruzie. Plotsklaps vanuit het niets ontstaan. Sussend met een ijsje. Die ze halen gaan. Gebroederlijk likkend. De druppels lekkend naar beneden. Glimlachen ze tevreden, Lopen ze langs de zee. De zon lacht stralend boven. En streelt het bleke vel. Kleurt rozig rood en brandend. Dat merken ze later wel. Soeze bollend de stemmetjes verstilt. Aan het einde van de dag, wanneer de zon de zee bereikt, glimlacht zij om wat zij zag. In het hoogseizoen wordt de EHBO-post op zaterdag, zondag en de feestdagen... tussen 11 en 7 gecombineerd met een huisartsenpost. S'avonds en s'nachts en tijdens het weekend... kunt u voor acute huisartsenzorg in Zandvoort contact opnemen... met de spoedeisende post Noord-Zuid, te Haarlem. Telefoonnummer 023-545-3200. Ik herhaal 023-545-3200. Niet alleen voor EHBO en huisartsenzorg kan men bij de post terecht. Het is ook het centrale meldpunt voor verdwaalde kinderen... en kan men er informatie krijgen over andere hulpdiensten... zoals de strandpolitie, reddingbrigade, ambulancediensten, artsen en tandartsen. Tijdens de weekenden kunnen inwoners en toeristen... tot een bepaalde datum een beroep doen op de aanwezige huisarts en zijn assistenten. Op Kasteel Keukenhof. De jaarlijkse pioenenshow is uitgegroeid tot een traditie. Ook dit jaar heten wij u weer van harte welkom op deze bijzondere plantenshow. Drie dagen lang tonen diverse kwekers hun mooiste pioenen op de binnenplaats van het koetshuis. Bloemstierkunstenares Tineke Geerlings toont op haar artistieke wijze fraaie arrangementen en decoraties. De binnenplaats van het Koetshuis is overkapt waardoor ook bij minder weer kan worden genoten van deze ware bloemenoase. U kunt de pioenen die op en rondom het landgoed worden gekweekt ter plekke aanschaffen in een speciale pioenencorner. Bezoekinformatie datum van 5 tot 7 juni. De openingstijden van 11 tot 5 uur s middags. De locatie binnenplaats Koesthuis Kasteel Keukenhof. De toegangsprijs, normale prijs voor entree van het park. Gratis op vertoon van de vriendenpas. Vrijdag 5 juni is speciale dag voor het vak. Maar gewone bezoekers zijn ook van harte welkom. Cupid, you're a real mean guy. I'd like to clip your so you can fly. Stupid Cupid. I'm in love and it's a crying shame. And I know that you're the one that Cupid. on me Stupid Cupid, stop piggin' on me. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Stupid Cupid. Stupid Cupid. Stupid Cupid. Zomer of winter. Altijd weer ZFM. I love, I love, I love my calendar, girl. the year on. The beach, you steal the show, yeah. Van de week, week. Bedreigingen. De gewelddadige werelddreiging even daargelaten. Maar personeel dat agressief benaderd wordt in hun werk. Integriteitskwesties bij vriendjespolitiek op Sint Maarten. Laffe overvallen. Afpersing en fuck de koning uitspraken tijdens demonstratie. Fundamentalisten die doelloos UNESCO-erfgoed cultureel schatten vernietigen. En groots corruptieschandaal bij FIFA Wereldvoetbalorganisatie. Op verdenking dat de WK-selecties in Rusland en Qatar in 2018 en 2022 via omkoping tot stand zijn gekomen. Waar gaat dat toch heen met de waarde in de wereld? Maakt geld of macht alleen nog maar inhaliger en corrupter? In Colombia, Vietnam en Brazilië kunnen ze wat van. Weet ik op kleine schaal uit eigen ervaring. Maar er is momenteel geen enkel land als onberispelijk schoon te benoemen. Ze moeten bijna mee in de dreiging, in de bedriegerij, begoogeling en misleiding. De Argentijnse presidenten had de aanslag in de doofpot gestopt. Omdat ze met Oekraïne een handelsverdrag wilde afsluiten. Waarvoor ze niet in staat van beschuldiging is gezeild trouwens. Maar de vraag blijft, wie kan je nog vertrouwen? Alleen de demonstratie bij de studenten in Amsterdam. Die heeft furoren gemaakt. De studenten eisen meer transparantie en inspraak. Het is er maar één. Maar de Universiteit van Amsterdam heeft uiteindelijk toegezegd... dat een studentlid heeft mogen plaatsnemen in de commissie. Alleen met recht van advies. En na zoveel belangen die tegen het licht zijn te houden... één grote bluf. Waarom ook niet? Wat hadden ze te verliezen? is premier Tsipras van Griekenland dan toch tot zijn positieve gekomen na zijn gedurende uitspraken. Maar als tegeneis wel direct problematiek rondom de vluchtelingen aankaarten. Penassus wilde dat ze gelijkmatig over de Unie werden verspreid. Daar is iets voor te zeggen natuurlijk. Voort wat hoort wat, is het onderhandelingstramin. Zo ook in de politiek. Het lijkt een spel, maar waarom met gedreig? Aandacht, tijd en energie gaat toch altijd naar degene die het hard schreeuwen. schorrel. Popart, Popart en nog eens Popart. In de bekendste badplaats van Nederland. Voor Nederland uniek. Van 17 april tot en met 21 juni wordt in het Zandvoort Museum een unieke expositie gegeven door hedendaagse popartkunstenaars. kunstenaars. In deze expositie wordt werk getoond van meer dan 18 Nederlandse kunstenaars die zowel nationaal als internationaal in deze kunststroming bekend zijn. Het Zandvoort Museum houdt van uitdagingen en staat open voor nieuwe ideeën. Zo ontstond eind 2014 het idee om voor 2015 in het zonnigste periode van het jaar een expositie te organiseren met als thema pop art. De gastcurator werd aangesteld en kunstenaars werden benaderd. Het resultaat is dat deze kleurrijke expositie van de muren knalt. Popart is onder andere te herkennen aan heldere kleurgebruik, alledaagse gebruikvoorwerpen en soms wat ironie terug te vinden in het werk van de kunstenaars. Vervreemding door vergroting of herhaling, of door gebruik van ongebruikelijke materialen. Maar ook thema's ontleend aan stripverhalen, reclame, televisie, kranten, etc. komen aan het bod. Schilderijen, tekeningen, beelden en nog meer is het gelukkige beeld door de bezoekers al aantreffen. Ontpopt is de expositie voor jong en oud. Maak kennis met poppart Arnauw 2015 in het Zandvoort Museum. Meer informatie, Zandvoort Museum, adres Zwaluweestraat 1. De prijs per persoon is 3 euro en een kind tot 18 jaar is gratis intrek. find you, I'd be so kind, you'd want to stay, I know you'd stay. is de Nederlandse vlag rood-wit-blauw. De Nederlandse vlag van nu dateert uit 1572... toen de geuzen de Spanjaarden versloegen in Zeeland en Holland. Willem I werd de stadhouder... en oranje-wit-blauw waren de kleuren van zijn pristool oranje. Toch gebruikten schepen in de praktijk vaker het eenvoudig verkrijgbare rood. Het werd dus het standaard. Ook hebben de kleuren een symbolische betekenis. Het rood zou staan voor het volk... Het wit voor de kerk en het blauw voor de adel. Ook in andere westerse landen, Frankrijk, de Verenigde Staten en Kroatië, vinden ze deze symboliek mooi. Daarom hebben ze dezelfde kleuren in hun vlag verwerkt. If you ever Stichting Vrije Horizon voert een publiekscampagne tegen de komst van honderden windturbines op zichtafstand afstand vanaf de kust. Turbines die komen bovenop de turbines die nu al voor de kust liggen of in aanbouw zijn. Daarbij pleit de stichting nadrukkelijk voor een andere locatie om de nieuwe windturbines op zee te plaatsen. Die locatie is een muiden ver, 60 kilometer op zee en daardoor onzichtbaar. En Ver is in alle opzichten een betere plek... dan de voorgestelde windturbinevelden voor Noord-Holland en de Zuid-Hollandse kust. De stichting roept op om een petitie te tekenen voor deze locatie... en een zienswijze in te dienen tegen de plannen voor windturbines voor de kust. Een zienswijze is een soort inspraakreactie. Dit kan digitaal via de website van de actiegroep Verzet Windmolens. Daar staan ook voorbeelden van zienswijze. Pol politiek steunt deze actie... Alle politieke partijen in de gemeenteraad van Zandvoort en het college van Zandvoort ondersteunt de actie van harte. Ook zij zullen een dienstwijze indienen. De gemeentebesturen van Zandvoort, Noordwijk, Katwijk en Wassenaar hebben de handen daarbij ingeslagen. Ze gaan gezamenlijk door met hun inspanningen om de Haagse politiek te overtuigen van het betere alternatief en muidenver. Maar hoe zit het nu met de windturbines? Waarom zijn ze nodig? Welke turbinevelden liggen er al in zee voor de kust? Waar worden ze op dit moment gebouwd? En welke plannen zijn in voorbereiding? En wat is het alternatief? In de bewonersbrief die huis aan huizen is bezorgd... in Zandvoort en Bentveld ligt het college dat uit. Op de website van de actiegroep ver-z windmolens... vindt u informatie voor het tekenen van de petitie... en het indienen van een zienswijze. Shout Dit was Cliff Richard en de Shadows. En nu mag raaien wat we zeggen als onze eigen dolly de studio binnenkomt. Hello, darling, this is Louis, darling, it's so nice to have you back where you belong. Looking swell, Dolly. I can tell, Dolly. You still blowing, you still growing, you still going strong. I feel the room sway, for the band's playing. One of our old favorite songs from way back when. So, take a rap that was finer. And I'm just... In zijn er weer een aantal workshops graffusing gepland, namelijk op zaterdag 6 juni, zondag 21 juni en zondag 5 juli. De workshops beginnen om 11 uur en zijn om 4 uur middags afgelopen. Je maakt onder professionele begeleiding een stukken gekleurd glas, een mozaïek, voor de schaalvorm, hangobject of voor een lampvorm. In het atelier kun je uit diverse inspirerende onderwerpen kiezen of je kunt een eigen onderwerp meenemen. Houd bij het maken van een eigen ontwerp rekening met deze maten... van 25 bij 35 en een lampvorm van 30 bij 25. De mozaïek van glas wordt twee keer gestookt. Eenmaal om de stukjes glas aan een onderplaat te fuseren en eenmaal om deze vervolgens op een mal te laten slumpen, zakken... voor de uiteindelijke vorm van de schaal of de lamp. Een stook duurt 24 uur... De werkstukken kun je na ongeveer een week kant-en-klaar ophalen... bij atelier Aquaba. De kosten van de workshop zijn 90 euro... inclusief lunch, materiaal van glas, stookkosten en btw. Graag afrekenen op de dag zelf. Mocht je interesse hebben, neem gerust contact op met Ellie Kuil. Info at glaskunst-ellenkuil.nl Meer informatie, atelier Aquaba... Schelpenplein 12. And every time it rains, it rains. And it's from heaven. Show me to be. Don't you know each cloud contains. pandas from heaven. Show me to be. You'll find your fortune falling all over town. Be sure and your. Up, up, up, up, up, upside down And trade them for a package of Sunshine and ravioli Macaroni If you want the things you love You must have a pizza, holy baby And when you hit the night Don't run under a tree Every penny's from heaven For you and me Now come over here, boy Sam And every time it rains, it rains And don't you know it's happening Every time You'll find your fortune falling All over town, all over town, all over town Be sure that your umbrella It's upside so down, sweetly really, up, I have a suit, he holds the right He's got a lot more hungry He's super loose, super root Oh, bodily boy, sorry